Middernacht, het is zaterdag 29 juni. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De PvdA in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord is geschrokken van de uitkomsten van een integriteitsonderzoek. In een onafhankelijk rapport staat dat in de deelgemeente sprake is geweest van vriendjespolitiek en intimidatie. Vooral door PvdA-politici. De fractie neemt alle aanbevelingen uit het onderzoeksrapport over en gaat indringende gesprekken voeren met de betrokkenen. In Egypte hebben aanhangers en tegenstanders van president Morsi met elkaar gevochten. In Alexandrië, de tweede stad van het land, werd een Amerikaanse demonstrant doodgestoken. Tientallen mensen raakten gewond. Ook in Cairo demonstreerden tienduizenden mensen voor en tegen de regering. President Obama is aangekomen in Zuid-Afrika. De komende dag heeft hij onder meer een ontmoeting met president Zuma. En ook bespreekt hij met jeugdleiders in Soweto... een nieuw uitwisselingsprogramma voor Afrikaanse studenten. Het is nog niet duidelijk of Obama op bezoek gaat... bij de zieke Nelson Mandela. De relatie tussen Nederland en Suriname verbetert. Dat zegt de hoogste Nederlandse diplomaat in Suriname, Ernst Noorman. Nederland wil hem aanstellen als ambassadeur, maar Suriname moet daarmee nog akkoord gaan. Sinds het Surinaamse parlement vorig jaar de amnestiewet aannam, zijn de politieke betrekkingen ijzig. Maar volgens Norman wordt er nu weer goed samengewerkt op het gebied van politie en justitie, cultuur en economie. In de National Gallery in Londen heeft de politie een man opgepakt... omdat hij een foto van zijn zoon had geplakt op een meesterwerk. De man wordt in verband gebracht met de actiegroep Fathers for Justice... die zich inzet voor vaders die hun kinderen niet mogen zien. Hij plakte de foto op het schilderij The Haywane uit 1821. Het lijkt erop dat er geen blijvende schade is aangericht. Het weer een groot regengebied trekt van west naar oost over het land. In de ochtend wordt het droog en schijnt af en toe de zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. In 2008 was ik in de Verenigde Staten. tijdens de verkiezingscampagne. en kon ik een Town Hall Rally bijwonen. In een tot op de nok gevuld basketbalstadion in Philadelphia... was ik getuige van hoe Hillary Clinton drie kwartier lang... een uitzinnige menigte aandachtig aan het luisteren kreeg. Ik stond dicht bij het kleine podium... en dacht te kunnen zien dat ze elk woord meende. Ze maakte een grote indruk op me. Clinton had alleen de pech dat elders in het land een man sprak... met nog meer retorisch talent. Het meest besproken moment van haar campagne vond plaats... tijdens een informeel gesprek in een café. Iemand vroeg de zichtbaar vermoeide voormalig First Lady... hoe ze die loodzware campagne toch volhield. Geëmotioneerd vertelde Clinton over haar drijfveren. Die vraag die vervolgens wekenlang het nieuws beheerste... was of haar tranen echt waren of dat het een strategische truc betrof. Was Hillary wel of niet te vertrouwen? En wie de moeite neemt het fragment op YouTube terug te kijken, ziet dat Clinton geen traan laat. Alleen haar stem breekt even. Goedenacht en welkom in Casaluna. Vandaag maakt het Sociaal- en Cultureel Planbureau bekend dat het vertrouwen in het kabinet Rutte is gedaald naar een dieptepunt. En sinds de fortuinrevolte lijkt er structureel iets veranderd... in het vertrouwen van de burger in de politiek. Is dat ook echt zo? En wat zeggen die cijfers nou eigenlijk? Bij het Casa Luna haardvuur is zojuist aangeschoven... een politicoloog en hoogleraar die zich als geen ander... verdiept heeft in het begrip vertrouwen. Paul Dekker, welkom. Dank je wel. Goedenacht. Hij um, komt hier... Uh, zullen we je en jij zeggen? Of, uh, wat mij ja? betreft wel. Dan doen we dat. Um, jij komt hier net binnenvliegen, want je had heel veel vertrouwen in, uh, in de NS. Nou, matig. Ik had al een trein eerder genomen. Maar okay. Dat was ook nog net niet voldoende. Maar in ieder geval iets te veel vertrouwen in de NS. Maar het is net gelukt. Het is, het is gelukt. gelukt. Ja. Um, van welke politicus zou, zou je een tweedehands auto kopen? Nou, van de meeste. Ja? Ja. En zijn, er ook, zijn er ook bij waarvan je dat absoluut niet zou doen? Um, ja, maar dat zouden mensen kunnen zijn die als politicus eigenlijk heel goed zijn... maar waarvan je dat niet zou doen omdat je niet denkt dat ze veel verstand van auto's hebben... of uh, voortdurend al te enthousiast zijn en je alles zouden verkopen. Waarop baseer je um, uh, of je mensen wel of niet vertrouwt? Nou, mensen in het algemeen, denk ik. Uh, door ze aan te kijken, uh, jezelf vragen te stellen, hoe authentiek zijn ze... Uh, ja, je gaat wel allerlei signalen af, denk ik. En dat, dat doen mensen ook wel in het geval van politici. Maar daar heb je normaal wat meer afstand toe. Dus het is niet alleen, denk ik, als je ze aankijkt... want dat zal wel het geval zijn. Ja. Maar ja, ook hoe ze zich in discussies bewegen... hoe overtuigend ze overkomen in debatten. Ja. Is het, um, het... het feit dat jij je hier uh, al geruimd hebt in verdiept... kijk, kijk je anders naar mensen? Ben je, neem je je vak mee de trein in? Nee, want ik zit eigenlijk dus meer... op, op het onderzoek van politiek vertrouwen... institutioneel vertrouwen... dan hmm. echt op het zeg maar, wat meer psychologische niveau... van proberen mensen te beoordelen. Okay. Overigens zijn daar ja. psychologen... er zijn interessante experimenten gedaan... van mensen die denken te kunnen zien... aan de gezichtsuitdrukking, et cetera... of mensen betrouwbaar zijn. Ja. En daar zijn er vrij universele plaatjes schijnt van, van te maken... van wat voor type gezicht vertrouwen mensen. Maar de voorspellingskracht daarvan... is heel gering, blijkt dan uiteindelijk... Dus we moeten waarschijnlijk ook heel voorzichtig mee zijn. We, we kunnen toch beter afgaan op de cijfers en de data? Ja, wat ja. mensen feitelijk gedaan hebben, denk ja. ik. Paul Dekker um, studeerde politicologie in Nijmegen en Berlijn... en is verbonden aan het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Participatie en Bestuur... en hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onderzoek naar onder meer vrijwilligerswerk... de non-profit sector en vertrouwen van de burger in de politiek. Um, meer informatie over Casaluna kunt u vinden op radio1.nl. Uh, daar kunt u terugluisteren wie hier allemaal geweest zijn. U kunt vooruitkijken wie hier nog gaan komen. Wij zijn... Uh, uh, op Twitter, actief Facebook. En uh, wilt u zich met ons bemoeien, dan kan dat nu al. En dan kunt u een mail sturen naar kazaluna.ncrv.nl. Vandaag presenteerden jullie uh, je kwartaalbericht. Ik bladerde daardoorheen en de meeste grafieken... Die, die wezen toch een beetje neerwaarts. Een aantal wel. Bij sommigen zie je echt een trend. Hè? Bijvoorbeeld uh, in opvattingen over Europa... Maar zoals je het zo net samenvat, een dieptepunt in vertrouwen in het kabinet... dat zul je in die grafiek niet zien. Dat was bijvoorbeeld... Uh, nou ja, in dit kabinet zou je kunnen uh -huh. zeggen, omdat het net zit... en sinds, sinds uh -huh. het begin is daar wel een dalende lijn. Maar het vertrouwen in uh, regering en, en Tweede Kamer was... zeg maar uh, na de zomer van vorig jaar bijvoorbeeld duidelijk geringer nog. Ja. Toen was het net die ruzie met de PVV en de coalitiepartijen. Ja. Dat was sinds wij het meten, sinds het begin... 2008 was dat eigenlijk het absolute dieptepunt. Ja, er kwam ook een onderzoek van TNS-Nipo vandaag ja. Ja. naar buiten... en daaruit bleek dat het vertrouwen in het kabinet... Um, sinds Balken en de Twee nog of niet zo laag was geweest, zeiden zij. Ja, het is altijd lastig. Hè? De, de, de, de peilingen die tuimelen over elkaar heen. En, ja. en Het is dan ook maar net het moment waarop je meet. Het is ook het soort vragen waarin je meet. Wij doen ja. dat met rapportcijfers. TNS-Nipo doet dat. Uh, met, met heel veel, veel of weinig, heel weinig. Dus zeg maar, je laat daar een soort middencategorie weg. Dus mensen dat zitten viel daar... me op in hun... Ja. Uh, ja. Uh, je kon of uh, veel of heel veel vertrouwen in het kabinet hebben inderdaad... of weinig of heel weinig, ja. maar min of meer redelijk wat vertrouwen... dat is geen optie. Dat lijkt, nee. bijna, dat lijkt bijna een soort onderzoek... Waar, waarmee je dit soort nieuwsberichten de wereld in wil sturen. Ofzo. Nou, het gevaar is wel dat je wat gaat polariseren. Ik uh. heb het gevoel dat heel veel mensen ergens rond die vijf zitten. Bij wijze van spreken. Dat uh. zien wij ook wel. Uh, ja, en, en die dwing je. En ja, het wordt omgekeerd een beetje toeval welke kansen opgaan. Maar in het algemeen is het wel zo dat, dat met die verschillende peilingen. Als, als je die over een langere periode naast elkaar zet, volgen ze wel ongeveer dezelfde trends. Ja, nou laten we, laten we de, de grote woorden als dieptepunt dan, dan eens weglaten. en het over dat vertrouwen hebben. Um, welke vragen stellen jullie nou om. Uh, nee, laat ik beginnen. Wat, wat is de defi hoe defineer je vertrouwen? Of, of, um, wat, wat betekent het in jullie. Uh, um, nou ja, de, de, de, de betekenissen, want, want uh, daar kun je verschillende ideeën over hebben, die zijn heel divers. De vraag is, zeg maar waar die, waar die grafiek over gaat, is uiteindelijk heel simpel. Van hoeveel vertrouwen heeft u? En dan wordt een aantal instituties genoemd, waaronder ook de tv en de radio, of niet de radio, maar de krant. Ja. Um, en wat mensen dan verstaan onder vertrouwen, dat blijft onduidelijk. Dan vragen we daar wel vaak naar. Van u geeft een bepaald cijfer, wat bedoelt u? En, en de dingen die eruit komen zijn ook wel de zaken die in de literatuur naar voren komen. Het kan gaan om competentie. Heb je er een, een geloof. Dat die politicus competent is, in dit geval om de crisis op te lossen of om, om weet ik wat. Uh, het kan gaan om integriteit. Hè, van zijn het zakkenvullers uh, of mensen die, die in ieder geval het goede proberen. Dat goede proberen, dat is ook vaak wel een, een nog hele aparte factor. Van, van hebben ze het goed met je voor. Uh, nou en, en, en, en als we dan mensen vragen, dan, dan komen er eigenlijk ook nog een heel snel andere dingen bij, die hele pure imago-kwesties vaak. Uh, bij het kabinet Balkende heel vaak al vroegen we dan na... van waar zit dat op vast? Dat, dat mensen heel vaak terugkwamen met dat bekende beeld... van Balkende op bezoek bij Bush. Ja. En dat is een, volgens mij een gegist staat ja. in heel veel Nederlanders. En wat op een bepaalde manier als, ja, als beledigend of kleinerend... voor Nederland overkwam, denk ik. En dat werd heel vaak opgevoerd als voorbeeld van niet te vertrouwen. Ja, daarvan kun je natuurlijk echt afvragen van wat maar is dat vertrouwden dan? wij Balkende niet? Nou nee hoor, dat ging ook met, met, met alle cijfers. Het maar, het kabinet, zeg maar de mensen die ja, ja. argumenteerden waarom ze een laag cijfer gaven, kwamen vaak met dat beeld. Ja, ja. Dat is een heel sterk een imagobeeld. En dat had iets te maken met dat we het gevoel hadden dat wij daar als een soort schoothondje Precies. van Amerika... Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat idee. En heel vaak is het een combinatie van factoren. dat mensen, zeg maar, Als ze echt lage cijfers geven, dan halen ze ook alles uit de kast. He, van, en het zijn graaiers, en ze zijn incompetent. En dat is trouwens iets wat, wat heel vaak naar voren komt. Ze praten alleen maar. En, en ja. dat is volgens mij wel een belangrijke factor... bij veel mensen om een laag cijfer te geven. Van het gekissenbis, het alleen maar praten. Ja, toch een belangrijk onderdeel van het vak ja. Van politicus. Ja, ga je dan doorpraten met die mensen van wat zou je dan willen? Hè? Willen we weer terug naar oorlog of zo in plaats van praten? Ja. Dat willen ze waarschijnlijk ja. niet. Maar het is, wel, ja, het is vooral het idee van gekissenbis. Ja, en, ja. En Zeg maar de, dezelfde discussie die de een kan zien als interessant. Van uh, hier, hier worden politieke tegenstellingen uitgevochten... Uh, wordt door heel veel mensen gezien als Dus Over het ja. algemeen is politieke discussie niet iets wat vertrouwen wekt. Want dat viel me ook op um, als een van de um, onderzoeksresultaten. Er wordt natuurlijk altijd gepraat over kloof tussen burger en politiek... maar hier lijkt ook een kloof te zijn in het vertrouwen tussen de, uh, de hoogopgeleiden... hebben veel meer vertrouwen ja. lijkt het in de politiek dan de laagopgeleiden. Ja. Dat is een soort nieuwe kloof? Of is het al. Iets nou, er is geen bestand? nieuwe. Er is de laatste tijd heel veel belangstelling voor. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat die groter wordt. Hmm. Maar het is wel, zeg maar, als je heel veel verschillen tussen mensen bekijkt. op allerlei kenmerken. is dit wel het verschil wat voortdurend naar voren komt. Maar er zijn politicologen geweest in de jaren zestig. die dat al zeiden door. van dit. opleidingsverschil is het grote verschil. al gaat het om politieke houdingen. Ja. Uh, uit je antwoord net blijkt. Het is natuurlijk geen harde wetenschap. Het vertrouwen meten. Nee. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar. Nou goed, de, de criminaliteit neemt feitelijk al jaren af. Het gevoel van onveiligheid neemt in die periode toe. Dat zijn van, van die contrasten. Um, het vertrouwen, daar um, komen we later over te spreken, na Fortuin lijkt in de politiek lijkt, daar lijkt toch iets aan de hand te zijn. Maar is het ook concreet te meten dat uh, bijvoorbeeld dat politici de laatste jaren minder hun beloften nakomen? Daar, zijn daar harde feiten van? Of is, dat, is het meetbaar? Nou, er worden wel eens pogingen toegedaan, toegedaan maar ik, ik ken geen voorbeelden daarvan... Uh, dat echt door de tijd gemeten wordt van dat zou minder geworden zijn. Ik denk dat er weinig mensen zijn ja. die dat willen beweren. Kijk, uh, uh, respondenten van ons komen daar wel mee van, van, van gebroken verkiezingsbeloften. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk in een coalitieland. Dat hoort bij ons. Ja. Dat hoort bij ons en eigenlijk de meeste mensen weten dat ook wel. Uh, ja, en natuurlijk uh, beloven politici wat meer op het moment dat er gestemd uh, wordt. En natuurlijk moeten ze inleveren. Maar goed, sommige mensen zien dat dan wel als, als een soort verraad. En, maar betekent ja. dat dat het dan bijna alleen maar op beeldvorming neerkomt? Als je het zo schetst? Um, ja, maar er zijn wel regelmatigheden dus aan te wijzen. Waar komen die beelden vandaan? He, dus je kunt in het algemeen zeggen... Uh, dat, dat als een, een kabinet daadkracht toont, dat wordt beloond met vertrouwen. He, dus uh, als, je, als je de grafieken door de tijd heen bekijkt... was eind 2008, bij het ingrijpen in de banken... Dat was duidelijk iets waar volgens alle metingen het vertrouwen flink omhoog ja. ging. Een nieuw kabinet is altijd een moment van meer vertrouwen. En, een nieuwe en, start. Een nieuwe start. Ja. En, en volgens mij geen eens zozeer vanwege de beloften die op dat moment gedaan worden... als wel de, de geest, de uitstraling van... wij gaan het nou, wij gaan het doen. En ja. men staat er fris in en er is nog niet heel veel gorbel. Ja, Maar tegelijkertijd, eh, nog even terugkomen op beeldvorming... Op, op uh, bijvoorbeeld Rita Verdonk, die liet zich... En dan had ze een roer van een schip vast, en dan zei ze aanpakken, recht door zee, dat soort termen. Um, als je later kijkt wat er ges he, oh, geschreven is over wat ze nou daadwerkelijk in die periode als minister voor elkaar heeft gekregen, blijkt dat heel gering. Mm -hmm. Dus ook heb je het dan niet toch ook over beeldvorming, omdat wij als min of meer buitenstaanders toch nooit echt helemaal kunnen zien wat daar in Den Haag uh, feitelijk van terecht komt. Nee, daar heb je gelijk in. In die zin is het natuurlijk altijd beeld. En, en, en uh, mensen krijgen die informatie natuurlijk ook via de media. Het is natuurlijk niet dat zij zelf er, erbij kunnen zitten. Ja. Nee, dat is zeker waar. Maar, uh, nogmaals, die beelden, het is niet pure willekeur, denk ik. Dat, dat mensen zich zomaar wat voorstellen. Uh, en, en, en, en in het geval van Donk, die wordt natuurlijk ook gevolgd... door andere politici staan er tegenover, door de media. Dus mensen krijgen daar wel heel verschillende ja. berichten over. En in hoeverre is het nou een rationeel proces dat wij... We, krijgen, we kunnen ze zelden in de ogen kijken. Dus we zijn afhankelijk van wat de media ons voorschoten. In hoeverre is het nou een rationeel proces dat wij vertrouwen in, in de ene persoon hebben en minder in de andere? Of is het toch, heeft het toch ook heel veel met intuïtie te maken? Is het iets ongrijpbaars? Het heeft zeker met intuïtie te maken. Maar dat maakt het nog niet irrationeel. Het is eigenlijk heel interessant dat dat zeg maar, in, in, in de politicologie op een heel breed front de laatste jaren is. Dat er meer benul is voor. Uh... Uh, mensen krijgen te veel informatie om dat heel netjes rationeel te verwerken. Het is volstrekt irreëel natuurlijk dat, uh, dat burgers zeg maar, partijprogramma's gaan lezen... Uh, gaan vergelijken wat, wat, wat verschillende politici beloven en dan ook nog doen. Dat kan allemaal niet. Dus je hebt bepaalde shortcuts, bepaalde heuristieken nodig... om die informatie te verwerken. Uh -huh. En daar speelt de intuïtie een grote, rol, uh, een grote rol in. En mensen zouden wel eens heel goed in staat kunnen zijn... te beoordelen of een politicus er met overtuiging zit... Uh, en of hij een praatje alleen maar houdt of dat hij het echt meent. Ja. Uh, dat zijn intuïties, maar die zijn niet bijvoorbeeld irrationeel. Het is waarschijnlijk veel irrationeler... als zou iemand serieus gaan proberen om alle feitelijke informatie te verwerken... want dan zal die niet uitkomen. Ja, ja of, of, of, maar het is in ieder geval... een. Uh, maar het intuïtieve proces, de, het is in ieder geval niet een proces waar je... Nou ja, waar je bij wijze van spreken de, de, de plussen en minnen naast elkaar zit. Het is een gevoelskwestie dus ook. Het is een gevoelskwestie. En nogmaals, je hebt wel dus bepaalde elementen die je kunt aangeven... die van ja. invloed zijn. He, dus, ja. dus ik noem zo net dat punt van, van daadkracht is er een. Maar als je het nou over een langere tijd bekijkt... zijn er ook factoren dat als het met de economie goed gaat... dan wordt dat vertrouwen ook een beetje meegetrokken. He, er is ja. ook zoiets van een, van een algemene moed in het land. En of, ja. waar die nou begint is onduidelijk, uh, maar dan op een gegeven moment... dan kan er gewoon een voetbalwedstrijd en uh, de zomer... en als dat een beetje cumuleert, dan kan dat ook andere dingen meetrekken. Ja. Het is, het is er zitten zoveel factoren in dit spel. Het, het valt allemaal niet helemaal helder te krijgen... met een eenvoudige formule hoe het, hoe het, nee, hoe het op en, en neer beweegt. Precies, en te meer omdat natuurlijk dezelfde dingen... ook verschillende effecten kunnen hebben op mensen. Hè? Waar, nee. waar de een zeg maar, vertrouwwekkend is als een politicus of politici... met elkaar de strijd aangaan. Van dat wekt vertrouwen voor een kleine groep... Maar de grotere groep wekt het geen vertrouwen. Maar dat is, is, is. gebeurd ook. Ja, ja. Hoofdstuk 1 in het rapport heet Hoe gaat het met Nederland? Ik noemde net het woord dieptepunt. En beschreef even snel dat de meeste grafieken toch wat neerwaarts buigen. Uh, maar jullie leggen heel wat meer nuance aan de dag. Hoe gaat het met Nederland? Nou, Wisselend, het, het, het, het, het ruwe beeld, zoals het al vaak verwoord is in rapporten van ons... dat is zoiets van, met mij gaat het goed, maar met ons niet. Uh -huh. Van het idee van, nou, financieel gaat het me goed... bij mij in de straat gaat het goed, maar in Nederland gaat het heel slecht. En, en ik zal niet zeggen, dat is een typisch Nederlandse tegenstelling... volgens mij is die wel wat sterker in Nederland dan in buurlanden. Dat mensen dus zeer tevreden kunnen zijn over hun eigen situatie... maar denken dat het met land slecht gaat... Ja. En dat zien we op allerlei punten zien we dat terug. Het maakt niet uit over welk onderwerp je het hebt. Ook criminaliteit bijvoorbeeld. In de eigen straat zijn heel weinig mensen die zeggen dat het een probleem is. Maar nou, als ze in een dorp wonen schijnt het in de stad een enorm probleem ja. te zijn. Uh, ja, dat, dat is een heel hard beeld. We zien het bijvoorbeeld ook op een gebied als, als vrijwilligerswerk. Hè, waar mensen heel erg van overtuigd zijn dat het gaat alleen maar naar beneden Dat gaat alleen maar slechter. En dan, dan hebben we van die gespreksgroepen. En dan doen we zo'n rondje wat mensen die aan tafel zitten nou zelf doen. Ja. En dan blijkt iedereen wel iets te doen. Niet per se vrijwilligerswerk, maar iedereen doet wat voor de buur. En dan, nou, noem maar op. En dan zijn mensen allemaal altijd heel blij. En dan, uh, maar ze kunnen dat niet. Dat, dat corrigeert niet het beeld dat het toch onderuit gaat. Dan hebben ze zoiets. Nou, hier zit het nog wel goed. Maar hier buiten is het slecht. En dat is bijzonder hardnekkig. Maar dan zou je kunnen stellen. Laten we ervan uitgaan dat de 80% van Nederland hè, zo naar, naar zichzelf en de rest van het land kijkt, dan gaat het in 80% van onze straten en dorpen gaat het eigenlijk wel goed. Dus dan zou je kunnen zeggen, het gaat eigenlijk wel goed met ons land. Ja, en dat, dat proberen we dus door onze rapportages ook eigenlijk altijd ja. duidelijk te maken. Die relativering, van dat die collectieve beelden, die vaak heel negatief zijn, eigenlijk niet, niet zo op hun plaats zijn. Maar die collectieve beelden die komen dus niet uit je straat of uit je vrijwilligerswerk... of uit je voetbalkantine. Die komen van buiten en dan, dat is dan toch de media. Dat zijn toch de berichten die op je afkomen. Ja, de media of dingen die je gehoord hebt... en die grote indruk op je gemaakt maar hebben. Goed, In ieder geval de dingen die niet één ja. op één tastbaar, ja. ja. tastbaar zijn. Ja. Um, of is het te kort door de bocht om te zeggen dat komt door de media? Ja, ik denk dat dat echt... Ja, dat is te simpel, denk ik. Okay. Want die dingen waar de media over rapporteren die zijn natuurlijk ook echt, die gebeuren ook. Um, en soms kun je zeggen, van, nou, misschien worden de negatieve verhalen te zwaar aangezet... dat is die oude discussie en er komt nooit positief nieuws. Maar het zijn natuurlijk ook vaak dingen waar mensen echt van, van schrikken. En die is die ja. Ja, misschien op een bepaalde manier ook wel uitvergoten... omdat ze er zo van, van schrikken, van, van een brute moord of een dit. Ja, dat, ja. Dat, dat. Maar je zou ook kunnen zeggen, de, de, die krant verkoopt als de, als de voorkant... over die 10% straten gaat waar het niet zo goed gaat... en niet over de negen, 90% waar het eigenlijk wel, wel, wel oké okay is... Ja, en, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook wel begrijpelijk. Ik bedoel, het is natuurlijk best aardig. En heel veel media proberen dat ook om er wat goed nieuws in te stoppen. Maar ja, op een gegeven moment is het misschien een beetje saai. En aan de andere kant is het natuurlijk ook: je rapporteert over dingen die niet goed gaan. Ja. En dat geldt ook voor wat we sociale contracten op Lambro ja. doen. Omdat om daaraan ook iets gedaan zou moeten worden. Maar dat, daar zou het beeld van kunnen ontstaan: er gaat ja. eigenlijk veel meer mis dan, ja. dan bij mij in de straat. Ja. Ja. Even bij de media blijven. Um, is. Er is veel meer media. We kunnen veel meer zien. We kunnen als um, burger veel sneller iets op gang brengen... via Twitter of, of weet ik veel wat. Uh, we hoeven niet meer met posters rond te gaan plakken... in de hoop dat iemand het oppikt. Het kan sneller. We, zijn, we hebben meer macht in die zin. Er komt ook veel meer in beeld. Um, en dan heb je het heilige woord transparantie... wat nu vast vastzit. Die politici, die, moeten zich, uh, die worden, worden uitgespit. Hotelkamerbonnetjes... Um, op een gegeven moment in de krant dat Jan Kees de Jager een paar potten saus had gedeclareerd. Op dat niveau zit het. Mm -hmm. Werkt dat nou mee aan het vertrouwen in, in politici als we op die manier ze gaan controleren? Ja, ik denk in tegendeel. Uh, ik denk wel dat het belangrijk is om. Uh, om overtuigend neer te kunnen zetten dat mensen gecontroleerd worden. Dat wel, en of, of dat er tegenmacht is, of dat er he, een, een oppositie is die controleert. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen overtuigd zijn van die mechanismen. Maar, zeg maar alles proberen transparant te maken, ja, dat, dat, dat wordt iets eindeloos. Hè? Want dan, dan, dan moet je steeds meer regels maken, mensen gaan zich steeds meer indekken... gaan steeds voorzichtiger worden, steeds krampachtiger zich gedragen. Uh, ik heb wel eens een voorbeeld gehoord van... In het kader van de transparantie, dat, dat uh, ik geloof dat het in Estland was, maar weet ik niet zeker, waar besloten werd van, zeg maar de, de besluitvorming in de ministerraad, die, die zou onmiddellijk openbaar worden. Uh, ja, dat heeft onmiddellijk natuurlijk tot gevolg dat de mensen die daar zitten uh, ja, anders gaan praten dan ze in ja. vertrouwen zouden doen. Ja. Ja, dan kan het heel transparant zijn, maar ik denk niet dat het nou, zeg maar, de manier waarop ze gaan praten, dat dat vertrouwwekkend is. Want ja, op een bepaalde manier heb je het soms toch nodig om in vertrouwen met anderen te praten. Als dat dan door transparantie onmogelijk wordt gemaakt, dan ja, gaat het op andere manieren gebeuren. Dus ik denk dat dat een vrij heilloze weg is, die je op een heel breed front in de maatschappij ook steeds verder ziet gaan met steeds verdere controle. Hè? Ja, ja. Want er zijn de bonnetjes natuurlijk niet voldoende, want dan heeft iemand iets ontdekt dat je iets anders kan doen. Ja. En, en dan is er nog meer nodig. Voor wie ja. was die saus en met wie lag die op de reis? Precies. Ja. Ja, ja. Dus niet alleen het bonnetje, maar ook een, een ja. stuk voor wie, inderdaad. Ja. Um, vertrouwen in politici. Dat is um, tien of al elf jaar geleden. Um, nou ja, kent er, er iets in ons land. waardoor in ieder geval dit thema, vertrouwen in politiek. opeens uh, hoog op de agenda kwam te staan. en tot op heden eigenlijk nog speelt. We gaan luisteren naar een fragment. Het is 6 maart 2002. Ja, nou, het is voor mij natuurlijk voor het eerst. En ik vind het erg jammer dat uh, meneer Melkert niet wat, wat vrolijker. Er we is wel een beetje humor ook nog. Er zijn samen. nog twee maanden nee. te gaan, maar het is u op zich wel bevallend. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken. Zullen we gaan, want de auto was. Dank u wel. Ja, dit was het debat na de uh, gemeenteraadverkiezingen in. 2002. Fortuin haalde daar een enorme en ook wel onverwachte overwinning. In ieder geval voor die andere mensen aan tafel. Een ja. zuurkijkende Ad Melkert. En aan het eind van het fragment uh, horen we VVD, toenmalig VVD-leider zal zeggen. Kan ik gaan, want mijn auto staat klaar. Dus moet je nagaan. Terwijl een debat nog bezig is. Dat zou je onmogelijk meer nu kunnen voorstellen dat er zo wordt gereageerd. Um, maar goed, het was in ieder geval een, was het een historisch moment dit. Uh, of is dat lastig om nu te duiden? Qua beeldvorming zeker, denk ik. Uh, het, is, ja, het is ook niet voor niks dat je dit eruit haalt, toch? Ja. Dit, dit, nou, ik had het net over Balken en de Beboes, maar dit beeld is nog veel, veel verspreider. Ik denk dat blijft wel hangen in de geschiedenisboekjes ook nog wel. Ja. Wat gebeurde er toen, als we het specifiek hebben over politiek en vertrouwen? Wat, wat, wat veranderde er? Ik weet niet of, of daarvoor nou dat moment echt, uh, echt essentieel ik vind het was. vind ieder wel die fase. Die fase wel, ja. De, de, daarvoor begon het denk ik al iets te dalen. Maar in, vooral in de, in de maanden daarna, of je of, of, zou kunnen zeggen twee jaar daarna, is het flink doorgedaald in Nederland. Um, ja, we, we, het is nog steeds een probleem om, om dat goed te duiden wat er nou was. Van Was er veel onvrede en, en, en die werd openbaar gemaakt en door zo'n optreden van Fortuyn dat natuurlijk heel veel mensen aansprak, van waar misschien wel een beetje vrevel was over die wat bureaucratisch opererende melkert, en die werd nou eens op zijn nummer gezet. Um, en was het dat vanuit dat hij had met Fortuyn nou iemand gekregen hè, die, die, die, die, die, die, die, die, die zeg maar dat dat, uh, dat gebrek aan vertrouwen verantwoordde en de redenen ook gaf dat mensen de, de, daarvoor zouden kunnen hebben of was het iets van dat mensen eigenlijk daarvoor er helemaal niet zo bij stil hadden gestaan en was het iets wat zeg maar gemobiliseerd werd nou, daar is nog steeds discussie over wat het precies is geweest. Maar het was wel duidelijk dat Nederland wel in een negatieve spiraal terechtkwam. Uh, van... Heb je zelf een intuïtief of misschien wetenschappelijk gevoel... welke van de twee het meest waarschijnlijk is? Nou, ik denk... Ja, dat klinkt een beetje slap... maar ik denk dat het echt een combinatie was. Je kunt ja, ja. wel degelijk aanwijzen dat in de jaren... en, en flink wat jaren daarvoor, zeg maar, op het punt... waar voor daar natuurlijk heel veel over gehad heeft... multiculturele samenleving, dat daar grote onvrede over was. En dat, die, dat daar niet over gepraat werd. En dat dat borrelde inderdaad wel. Als mij waren er ook andere dingen die, waar mensen zich eigenlijk niet zo bewust waren van hun onvrede. En dat er eigenlijk allemaal wel een beetje bijgesleept werd. En, en, ja. en, en, en op een gegeven moment zeg maar dat de hele toonhoogte zo enorm toenam. En, en alles schrikbarend was en ja. schandalig en weet ik wat. Dat had op een gegeven moment ook wel een hele eigen dynamiek. Ja. Waarvan ik denk, nou dat, daar, daar had Fortuin wel. Ja, die was daar ook wel oorzaak. Ja. Maar Fortuin werd vermoord, is er niet meer. En. Um, het gaat door, zou je kunnen zeggen. Hè? Of, of het wordt populisme genoemd. Of de politieke partij aan de rechterkant. Vanaf tuin, later verdonken in de peilingen en Wilders met zetels... is dat rond de 25 zetels gebleven. Je zou kunnen zeggen min of meer stabiel. En wat er voor het eerst gebeurde, was dat er politici in Den Haag... zich afgingen zetten tegen politiek Den Haag. Door, mm -hmm. door zichzelf eigenlijk als buitenstaander te profileren. Wilders heeft het vaak over de Haagse heren. Daar bedoelt hij niet zichzelf met terwijl hij een van de langzittende Kamerleden is. Wat gebeurt er... Um, met vertrouwen in, poli in politici... Als, uh, nou ja, als de beroepsgroep zichzelf gaat besmeuren, zou je kunnen zeggen? Nou ja, de, de vraag is het antwoord. Dat, dat werkt niet positief. En ik denk... Dat, dus één punt is hoe politici over de politiek praten. Ja, goed, ik, ik heb het nu alleen ja. over Wilders, maar, maar Pechtold ja. heeft ook ooit zoiets ja. gezegd. Hè? Ja. Ja. Smerige ja. vuilen. Ja. Ja. ja, het is eigenlijk ook hoe Amerikaanse presidenten naar Washington komen. Hè? Toch eigenlijk om, om Washington te bestrijden. En, en dat, ja. dat werkte daar al langer. We ja, hebben in Nederland natuurlijk ook al eerder een boel, boel Koekoek of ja. Van der ja. spek, Die waren ja. natuurlijk ja. ook niet... Als, nou. uh, maar goed, dat is denk ik één factor, hoe politici praten. Maar wat volgens mij ook wel een factor is, is wat we natuurlijk ook nou al een aantal jaren zien, van de overheid die zegt van... wij kunnen het niet. En dat is niet alleen maar een politieke uitspraak... maar dat is ook een soort consensus van de overheid is overbelast en, en kan minder. En ik denk dat dat op een bepaalde manier ook ondergaft Van zeg maar, het voortdurend van, ja, wij zijn er niet voor verantwoordelijk. Ja, ja. Um, ja ik denk dat het dingen zijn die, die bij veel mensen negatief werken. We gaan uh, luisteren naar... Prachtige muziek die je hebt mee, meegenomen. En dan gaan we daarna eens even kijken of er ook wat positieve wegen uit deze toch lichte malaise zijn. Naar Glenn Gould met de eerste Goldberg-variatie van Johan Sebastian Bach. Meegenomen door mijn gast, Paul Derker, politicoloog. En verbonden aan het Sociaal-Cultureel Planbureau. Eh, dat vandaag kwam met het kwartaalbericht. Eh, waar eh, enigszins onheilspellende berichten in staan. Maar natuurlijk ook weer aanknopingspunten. dat we er wel uit gaan komen met zalen. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Um, ja positieve punten. Um, het eerlijke verhaal, zei um, Samson, uh, dat werkt in de, uh, in de politiek, is gebleken bij de laatste verkiezingen. Vertrouwen. Um, laten we nog even terugluisteren. Nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Meneer Rutte, mensen moeten op één ding kunnen vertrouwen. Uw mening, mijn mening. We moeten allebei in ieder geval de waarheid spreken. Bij ons is de staatsschuld in 2017 478 miljard en bij u zie je 9 Meneer miljard hoger. Ja, het eerlijke verhaal. Werkt dat? Denk het wel. Ja. Ook als het slecht nieuws is? Denk het wel. Uh, het gevaar is van al die berichten over laag vertrouwen. Is dat politici gaan proberen de kiezer te pleasen. Met, met, mm -hmm. uh, met positieve berichten. Maar ik denk dat dat uiteindelijk. En misschien niet helemaal zo uiteindelijk. Maar vrij snel negatief juist werkt. Dat dat juist wantrouwen genereert. En een politicus die eerlijk vertelt. Nou, uh, het wordt niet leuk de komende tijd. Of zegt van. Nou, ik weet het ook niet. Ja. Uh, dat kan ook een heel positief effect hebben. Ja. Maar daar zit toch een lastige spagaat in. Want um, nou, dat, dat, dat stond vandaag in het ns Handelsblad. Um, Fred van Rij, emeritus hoogleraar economische psychologie... aan de Universiteit van Tilburg, een collega... die zegt um, over Rutte... Um, Rutte kan moeilijk eerlijk zijn en zeggen dat het er slecht uitziet... want dan krijg je een self-fulfilling prophecy. Dus um, hij zegt... Rutte kan beter niet eerlijk zijn, want anders krijgen we te veel negatieve berichten... en gaat het consumentenvertrouwen weer, weer achteruit. Ja, toch vind ik dat een, een, een wat raar standpunt. En vooral omdat dan ook nog, als je dat al vindt, als je dat nou echt vindt... dan moet je dat allemaal helemaal, al helemaal niet zeggen, toch? Want nu dus, zijn we dubbel de klos. Nou ja, hebben we ja, precies. Eens. Uh, he, van, van, en van slechts die. En, slecht ja, en, ja. en uh, Fred van Rijen weet dat hij staat te liegen. Dus ja. uh, nee dan, dan wordt het nog negatiever. Nee, er zijn inderdaad wel eens van die overwegingen... van, van, van breng dat soort informatie niet naar buiten. Maar ja, ja goed, dat, dat soort Noord-Koreaanse oplossingen... gaan in Nederland natuurlijk niet werken. Dat doet ja. natuurlijk alleen maar wantrouwen op. En, en een politicus hoeft ook nog niet, niet te zeggen van... het gaat slecht. Van, een politicus mag je natuurlijk verwachten dat hij ook gaat zeggen hoe het weer beter kan. Yeah. En, en, en dat verhaal moet vertrouwen wekken. Maar er kan wel degelijk bij horen dat die politicus zegt... Van nou, de komende jaren wordt het echt niet beter. Nog een fragment van een politicus die um, met een andere toon... ook over eerlijkheid opeens tot grote hoogte steeg. And we weten dat de regering niet elke probleem kan. Maar ik zal altijd eerlijk zijn over de die we face. Ik zal je you. Especially when we disagree. En ook Obama kwam eh, aan de macht. Het interessante nu is. Eh, er is bijna. Dus misschien wel een parallel. Samson ging het eerlijke verhaal vertellen: Obama belooft het hier ook. Ze komen. Ze, maar als je eenmaal aan de macht bent, eh, kan je dan trouw blijven aan je principes. En als je daar een beetje mee gaat wankelen. Hè, dus. Samsung heeft nu problemen met het... Uh, hij moest gaan verdedigen dat illegale strafbaar zijn. Hij is een oud Greenpeace man die oproept... dat we zoveel mogelijk moeten consumeren. Ja. Um, Obama staat in, een, in Berlijn met veel minder gejuich om zich heen... te zeggen dat kernwapens weg moeten... terwijl de drones in Pakistan zonder proces mensen overhoop schieten. Die glans lijkt bij beide met hun eerlijke verhaal... het lijkt bijna niet vol te houden. Of is dat cynisme? Nou, het is misschien wel vol te houden om, om, om eerlijk te zijn, maar natuurlijk worden mensen regerend beschadigd in de zin van ze moeten compromissen uitvoeren. Maar goed, dat kun je nog steeds eerlijk presenteren. Ik bedoel, soms een, een ding over de illegale. Ja, je kunt het er wel of niet mee eens zijn, maar ik denk niet dat die geschaad is door de eerlijkheid van ja, eh, door gewoon te zeggen van ja, zelf zouden we dit niet gewild hebben, maar ja, dit is nou eenmaal de deal. Oké, okay, maar dan blijven ze eerlijk. Misschien blijven beide wel eerlijk als we het even over een kamp scheren. Maar toch gaat voor beide het vertrouwen ja, omlaag. Ja, ik denk dat het bijna iets onvermijdelijks is als je regeert in, in moeilijke tijden. En dat je ook niet de illusie moet hebben dat je dan op een bijzonder hoog niveau kunt, uh, kunt blijven. Wat een ondankbare taak dan eigenlijk. Ja, ondankbaar. Dan moet je toch op een gegeven moment toch, toch ook, denk ik... A, ah, die cijfers sterk relativeren. Wat we zelf ook doen. Weet het niet, niet zo nemen als een heel diep vertrouwen... van mensen dat tot uitdrukking wordt gebracht. Het is iets van een populariteitmeting. En daar moet je ook niet te zwaar aan hechten. En je moet dan maar het vertrouwen hebben... dat op een gegeven moment wordt ontdekt dat je het heel goed gedaan hebt. Uh, de, en, Tugelijk, en dus niet zo uit... Ja. in ieder geval niet proberen... Om, om, om dat vertrouwencijfer omhoog te krijgen. Dat lijkt me de meest heiloze weg. Dus doen de dingen die, die nodig zijn... En, en, en ja, in staat zijn om dat dan maar even uit te zitten. Ja. dat je populariteit uh, daalt. Ja. Um, luisteren politici um, naar, naar wat jullie adviseren? Naar wat jullie onderzoeken, schrijven? Adviseer, ja. ja, ik denk dat dat heel erg verschilt. Het zal zelden zijn dat je kunt zeggen. van nou daar hadden we een rapport over. en toen deed een politicus uh, dat. Maar ik denk wel dat je vaker kunt, kunt aanwijzen. dat zeg maar. Twijfels die er al waren versterkt worden door een, door een wetenschappelijke studie. Um, nou ja, dit, dit soort onderzoek naar de publieke opinie geeft natuurlijk iets minder zeg maar, aanwijzingen van. doe beleid A of beleid B, dus dat is wat, wat, wat lastiger. Maar misschien dat we er wel aan, aan bijdragen om zeg maar, dat pessimisme ook enigszins te relativeren. En dus wat, wat wij wel in deze publicaties altijd proberen. ze zeggen we, nou oké, okay, mensen denken daar en daar negatief over. Maar A, er zijn aantekeningen bij te plaatsen. Want Mensen bedoelen het soms niet zo ernstig. Of ze komen erop terug. Of mensen erkennen dat... Eh, bijvoorbeeld uh, wanneer, we dat, wanneer we de Nederlandse politiek... Uh, wanneer ze daar naar kijken... vergelijken met de politiek in andere landen... zijn ze een stuk positiever. En ja. door dat soort elementen naar voren te brengen... om een beetje die, die negatieve stemming te, te relativeren... ja, ik denk wel dat politici dat, dat ook wel gebruiken. Ja. Zitten jullie, um, jullie vragen ook aan de mensen aan wie jullie dit onderzoek voorleggen... voorleggen um, of er nog wat positiefs aan die crisis zit. Ja, dat hebben we dit keer uh, geprobeerd... om dat er eens wat beter uit te krijgen. Wat komt eruit? Dus, um, nou, het was grappig. In, in, in de enquête deden we het zo van... nou, er zijn wel mensen die zeggen... er zitten toch ook positieve kanten aan. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, en dan, dan zijn er... Uh, Even uit mijn hoofd gesproken is er ook maar een derde die dan echt zegt van ja daar ben, ben ik het wel mee eens. De meeste mensen hebben dan toch van nou nee de negatieve kanten overheersen heel, heel erg. Maar al vraag je dan na dan komen ze wel met zaken als nou door de crisis zouden we toch ook wel een beetje meer kunnen gaan nadenken over wat echt belangrijk is in het leven. Uh, dat hoorden we heel erg in het begin, 2008, 2009... toen ja, ja. de crisis nog niet zo hard aankwam... dat mensen zich er bijna op verheugden. Hè? Het, is, het is ook te dol geweest in Nederland. Ja, ja. Uh, we moeten nou eens wat matigen. Maar nu je dus wel dingen van... nou ja, het kan de cohesie ook wel versterken. En, en die gespreksgroepen die we, die we deden... kwamen er ook wel duidelijke voorbeelden van. Van mensen die zeiden van nou, een kookclub hier... en we doen dit samen daar. En dat zou een paar jaar geleden niet gebeurd zijn. Ja. ja. Hoe werkt zo'n gespreksgroep? Komen ze bij jullie langs? Zitten die... En Hoe selecteren nou, jullie die mensen? Uh, nou, dat, dat besteden wij uit zeg maar, aan, uh, aan vooral marktonderzoeksbureaus. Uh -huh. En die gebruiken weer wervingsbureaus. En dan geef je zeg maar, op, we, nou, we willen een beetje een doorsnee van Nederlanders. Vaak uh, doen we het wel dat, dat we bijvoorbeeld groepen doen hoger opgeleide groep lager opgeleide, uh -huh. Omdat de ervaring wel is van als je die heel erg mengt. Dan is het risico groot dat die hoger opgeleide de discussie gaan domineren ja. en die lagere opleiding aan de beurt komen. En zet je er wel eens bij? bij ja, ja, ja daar zitten we altijd wel bij. Is het leuk? Dat is absoluut leuk. Ja, dat is absoluut leuk. Wat is er leuk aan? Um, nou ja, vaak wel. Dus dat, zeg maar, wat mensen zelf ontdekken op het moment dat ze met elkaar praten. Dat vind ik eigenlijk het aardigste ervan. He, want je, je haalt dus mensen bij elkaar. Ze, ze doen wel eens vaker mee aan onderzoek. Maar ze ontmoeten willekeurige andere burgers. Waar ze dus heel vaak negatieve ideeën over hebben. Hè, van dat ja. ze alleen in hun eigen kring nog het goede... Ja. Ze ontmoeten proberen. mensen buiten die straat. Ja, absoluut. Een straat. Mensen, ja. Ze, ze, ze, ze kennen waar, waar ze in hun beeldvorming negatief over zijn. Ja, het gaat allemaal achteruit. Ja. En dan ja. kom je dus met een groep andere burgers... en die blijken zich over dezelfde dingen zorgen te maken. Of die ja. blijken ook best wel vrijwilligerswerk te, te doen. Of die die vinden het ook vervelend dat er zo'n negatieve sfeer in Nederland is. Noem maar op. En, en dat punt van erkenning, zeg maar, hè, van ja. we zijn wel allemaal burgers van dit land... en ja, die anderen zijn toch ook niet zo, niet zo slecht of weet ik wat. Dat gebeurt regelmatig in die groepen. Dat vind ik eigenlijk een van de mooiste, wat leuk. de mooiste dingen ervan. En soms heb je ook groepen hoor die, de, ja, die elkaar alleen maar versterken in... Uh, de ja, in een hele negatieve spiraal. Hè? Van de ja. een begint van, ja, het deugt niet, want dit en dat en dat. En dan heeft de ander ook nog wel drie voorbeelden. En dan... Bij ons deugt het nog minder. Is, ja, ja. Het, is, het, is, het is allemaal niks en zo. Maar goed, op een gegeven moment, als er dan zeg maar, ofwel, zo'n zo gesprek wordt geleid door een moderator van, die, die, die de thema's aangeeft, daar wat tegenin gaat zeggen, dan zijn mensen ook wel altijd weer ontvankelijk voor het voor kijken van, ja, we schieten er uiteindelijk ook niet zoveel meer op als we elkaar alleen maar ja. in de put praten. Er ontstaan dan bijna vriendengroepen in die, bij die marktonderzoekbureaus markt of wat. Nou, het is wel altijd. tijd als ze nog graag een tijd hebben. er is een moeilijk ontstaan tijdens zo'n onderzoek. Dat weet ik eigenlijk. Nou, dat gaat misschien wat twee. Ik weet nooit wat er gebeurt als ze de, de dus pand ze met verlaten. Allen de en dat dat gaan, weet ik in gaan. Dat weet ik niet. Gaan dansen of huilen met dat elkaar. weet ik ja, niet. Ja. Ja. Uh, advies. Daarvoor zijn jullie natuurlijk ook opgericht. Uh, eigenlijk zou ik nog drie vragen willen stellen wat moeten politicus doen? Wat moeten wij van de media doen? En wat moet de burger doen als we het hebben over vertrouwen? Wat is de beste route om niet cynisch te worden met elkaar? Nou, voor die politicus denk ik, maar dat heb ik al gezegd... Van, ga vooral niet proberen dat vertrouwen te volgen. Van Wees authentiek, probeer problemen op te lossen, wees eerlijk. Uh, laat zien dat je controleerbaar bent... maar ga niet mikken op van, wat kan ik nou doen om mijn populariteit te vergroten. Ik denk dat voor media heel belangrijk is... en ook voor onderzoekers... Uh, ja, je bewust te zijn van, van het risico van die negatieve spiraal. Hè? Van het alleen maar publiceren van een dieptepunt. Als het een dieptepunt is, moet je het zeggen, zonder meer. Maar ik denk dat het heel belangrijk is... om je bewust te zijn van je verantwoordelijkheid... van niet bij te dragen aan, aan zo'n negatieve spiraal. Dus, dus, dus ook wel te relativeren. Hè? Van, nou, het kan ook makkelijk weer omhoog gaan. en Mensen bedoelen die en die dingen. en Sommige dingen bedoelen ze niet zo ernstig. Ja. Ik denk voor burgers zelf dat ze zich er bewust van zijn... Um, dat de anderen niet per se negatiever zijn. Weet je, het, is, het, is, het is heel sterk van, die cijfers vallen vaak wel mee... maar mensen hebben het beeld uh, dat al die anderen een stuk negatiever zijn. En, en je kunt dus door, door onderzoek, maar misschien ook door meer met anderen te praten... misschien wel vaker ontdekken dat het wel meevalt. En dat jij niet per se de, of de uitzondering bent die het nog een beetje positief ziet. Maar ja. dat dat misschien bij anderen ook wel het geval is. Ja, ja. En zit er dan toch iets in onze volksaard... Misschien waardoor we iets negatiever naar, naar ons land kijken... Dan, dan het daadwerkelijk is, als ik jullie onderzoek lees? Ik weet niet wat het is. Hoor. We, soms nee. zien we het in Nederland inderdaad wel iets extremer. Uh, maar in andere landen is dat ook zo. Ik het bedoel, hoort daar... bij de mens, bezorgdheid. Uh, gemopper, ja, of, of het hoort bij dit tijdsgewicht. Ik sluit ja. niet uit dat dat bij Aziaten op dit moment anders is. bijvoorbeeld. Ja, ja. Ik, ja. ik, ik Zover durf ik niet te gaan, want het is, het is algemeen menselijk. Maar het is in ieder geval wel wat Europees, vrees ik op het moment. Ja. Ik ga, als je het mij toestaat, over je hoofd één vraag richting de luisteraar stellen. Wij gaan na het hoorspel van de NTR en het nieuws van één uur. Nog een uur verder eh, praten over politiek en vertrouwen, maar we willen eens de positieve weg inslaan. Welke politicus wekt uw vertrouwen, landelijk of lokaal, uit Nederland of van ver daarbuiten? Heden nog in functie of eh, misschien al gestorven? politici die vertrouwen wekken of gewekt hebben. Daar willen we met u over praten. U kunt ons bellen op 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Of mailen kaza ncrv.nl. Paul Dekker um, van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit was het tweede kwartaal. Er komt een derde kwartaal aan. Gaan die grafieken een klein beetje klimmen of moeten we nog geduld hebben? Ik heb geen idee. Er zal heel veel afhangen van hoe het de komende maanden gaat... maar met denk ik, de politieke ja. besluitvorming. Dat is wel een eerlijk verhaal. Ik heb geen idee voor een onderzoeker. Ja. ja. Het vertrouwen in jou is in ieder geval uh, waarschijnlijk dan gestegen dit uur. Ik wil je hartelijk danken voor je komst uh, naar Casaluna. Graag gedaan. U kunt al bellen 0800 121 en dan uh, zijn wij bij u terug na het nieuws van één uur. En gaan we praten over politiek en vertrouwen. Want wij hebben er nog wel vertrouwen in. Nu de NTR en het Hoorspel Tot zometeen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen? is Aflevering 65. Leven. Oké, okay, wacht even. Even kijken. Caracas, gate 12. Hé, hey, Lucie. Ik bedacht me net dat daar, daar achter gate 12, dat daar een nieuw leven begint. Voor jou, voor mij, voor Sammy. Papa? Juist ja, schatje. Hebben ze daar de teletubbies? <laughs> de teletubbies zijn overal. Ook in Venezuela. Ook in Venezuela. Ga maar samen kijken, ja? Oké. Okay. Laat toch. Ach, Ja, en die durven niet zo goed naar huis. En ik, ik weet niet zo goed waar we heen kunnen. Ik, uh, ik dacht, ja... Nou ja, uh, ik, ik bel je nog. Sherman, Trompenberg en ik... We zaten met hetzelfde probleem. We waren bang. Bang voor Armin Oost. Voor mij was dat nieuw. Ik was nog nooit bang geweest. Maar nu ik had gehoord dat mijn eigen dochter op de vlucht was voor Armin... Hey! ...sloeg de angst toe. Open, hey! Hey! Doe open! Doe open, godverdamme! Hey! Wat moet je? De biel? Heb je een arrestatie? Wegwezen jij! Hey, hey, lul! Ik ben politie. Hier, kijk dan. Laat me dat zak. Hé, wat moet je hier, jongen? Heb je een huiszoekingsbevel of zo? Ik moet oost. Nou, dit kan niet, want die staat te gorgelen. Hey, hey! hey. Waar is Saskia? Mm. Hé, hey, ik vroeg je wat. Jij bent dood, jongen, vader-tering, hoor. Rustig. Doe dat schietijzer even weg, Wesley. Als mijn dochter iets overkomt, dan weet ik je te vinden, klant. Zag? Doe ik... Niet doen. Eén keer halen. <coughs> Een vader maakt zich druk om zijn dochter. Ja, nou, maar. Ik wou dat ik zo'n vader had gehad. Ik zeg, ik waarschuw je. Jouw dochter interesseert me geen zier. Ik ben alleen geïnteresseerd in die andere. Eén vinger, hè? Eén vinger? Je bent geen echte vader. Je bent gewoon politie. En ik nog maar denken, het is een lul van een vader. Is er toch weer een lul van een smeris? Loop je mank? Heeft hij voor je kloten getrapt? En nou wegwezen, vrienden. Wat zie je, Pips? Wat is er? Het telefoontje van daarnet. Ik denk dat Nora ruzie heeft met Armin Oost. Jezus. Waarom is ze dan ook naar die klootzak gegaan? Waarom? Waarom? Ze heeft het gedaan. Misschien probeer je haar wel te pakken door... Hé! Hey, kom eens hier. Ja. Die sportschool. Die had je toch om arme sloebers uit de goot te redden? Ja. Was dat grootspraak van een praatjesmaker? Nee, natuurlijk niet. Nou dan. Hé, hey, uh, wat moet dat? Sherman. Waar is Sherman? Man, je bent te laat. Sherman is al lang weg. Ik neem de zaken hier nu waar. Dus hey. uh, als je nog leuke deals wil sluiten... Kom dicht. Waar is hij? Met een beetje geluk tref je hem nog op het vliegveld. Maar waar is hij naartoe? Die mij niet vertellen. Wow. Moet je naar huis? Kut. Maar uh, ik denk dat ik het toch weet. Waar is hij naartoe? Hé, hey, eet hey, rustig, hey, rustig, man. Kijk, hier heeft hij wat geklabbeld. Op, op het klapploppen. Hé, hey, wat moet dat? Politie. We staan allemaal te wachten, dus ga gewoon even achteraan staan, ja? Meneer, wilt u gewoon op uw beurt wachten? Iedereen hier wil naar Miami. Ik moet niet naar Miami. Het vliegtuig naar Caracas. Ik moet Meneer, weten... Meneer, bent u te laat. Dat toestel staat al op de startbaan. Weet u of een Sherman Cordelia daar aan boord is? Momentje. Ja, hier. Meneer en mevrouw Cordelia met hun dochtertje. Nou goed, kunt u dat toestel tegenhouden? Ik moet ze spreken. Het kan niet, meneer, het toestel is op dit moment het opstijgen. Ja, jongen. ja, daar ben ik. Wist je dat ik op je zat te wachten? Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Nou, dat heb ik dan van jou. Ik weet het ook niet. Ik hoorde dat je ons bedrijf hebt verkocht. En nu ben je kwaad. Kwaad? Nee. Dat niet. Mag ik binnenkomen? Maar natuurlijk. Ik zie dat je... Dat is toch de viool van je moeder? Ja, ik mag mama zeggen. Mama? Dat zijn ze. Wil je eens drinken? Ja, ik durf het haast niet te vragen, maar... Uh... Zeg maar. Die flessen uh, hospice de Bonne ligt hier nog in de kelder. German, Godverdomme man, waar zit je? Zit je niet in het vliegtuig? Nee. Ik heb je iets gehoord? Nora die lijkt te hebben met Armin Oost. Ze is nu ergens samen met Saskia... Moe. Je gaat nu naar de sportschool en je wacht daar op me. Ja, oké. Okay. Die wijn wilde ik altijd nog een keer proeven. Kostbare wijn voor een kostbaar moment. Dat zei je altijd? Op ons afscheid. Telga, je vertelt... Oh. Ik ben een vader. Dan weet je dat soort dingen. Het spijt me. Niet doen. Spijt maakt het alleen maar erg. Ik uh, vertrek naar het buitenland, voorgoed. Het spijt me dat ik zo gefaald heb als vader. Het zijn nou er net over spijt. Misschien heb ik gefaald als zoon. Weet dat ik altijd trots op je ben geweest en nu nog. Maar ik wilde niet het goede voor jou. Ik wilde het allerbest. Na de dood van moeder was jij het enige. Dit is het allerbeste. Schitterende wijn. Papa. Mag ik dat zeggen? Papa. Tuurlijk, jongen. Spijt me als ik je te veel op de huid heb gezeten. Echt. naar binnen. Hey, hey, rustig. Niks rustig. Naast mij zitten is Link. Naast mij lopen is Link. Naar binnen. Hé, hey, waar is Regilio? Ik heb hem naar huis gestuurd. Hm. Kijk. Hm? Zijn waterpijf vergeet. Ja. Heb je nog iets gehoord? Weet je waar ze zijn? Nee. Ik weet niet waar ik moet beginnen... Nora heeft geen mobiel, dus... Waarom weet ik niks van mijn dochter? Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Ben ik te toegefelijk geweest? Voor joke gelijk ben ik te soft. Ben ik te streng geweest? Had ik dat gewoon moeten laten boksen? Het zijn een hoop vragen, compaille. Misschien dat je minder moet werken? Ja. Misschien. Maar dat is nou te laat voor. Nee, hey, hey, hey. zolang het leven is... is er hoop. William. Huh? Hier. De viool. Huh? Ik wil dat je meeneemt. Dan kun je erop spelen... Waar je ook terecht komt. Dan zijn we toch bij elkaar. Ja, ik, ik, ik weet niet of daar veel van terecht gaat komen. Neem nou mee. Een auto achter me. Aan. Het kan niet anders of het zijn de mannen van Armin. Ja. Aan het stuur zit Wesley, een man die ook als portier bij Armin werkt. Het is onvermijdelijk. Maar ik heb de afgelopen dagen. Ik, ik denk dat ik heb geleefd. Leven, dat is met Helga de zee zien. Dat is met omteulings een Havana rook. Dat is met mijn vader. Met papa een fles van spies de boondrink. Leven, dat is naar de stem van Callas luisteren. Leven. Dat is de stem van mama ontdekken in de oude viool.